Middernacht, het is zondag 13 februari, René van Brakel met het NOS-journaal. De betogingen op het Tahrirplein in Cairo zijn nog niet voorbij. De harde kern van de betogers wil doorgaan, totdat ze er zeker van zijn dat er hervormingen komen en een democratisch gekozen burgerregering. De betogers hebben een raad gevormd die wil onderhandelen met het leger over het te voeren beleid. De moslimbroederschap in Egypte heeft laten weten geen macht na te streven en geen presidentskandidaat naar voren te schuiven. De militaire raad, die nu aan de macht is... belooft de afgelopen dag de internationale verdragen te respecteren. Israël is blij met die toezegging. Premier Netanyahu wees erop dat het vredesverdrag tussen Egypte en Israël... gunstig is geweest voor beide landen. Het Leidst cabaretfestival is dit jaar gewonnen door Gijs van Rijn. De 27-jarige cabaretier uit het Groningse Noordbroek... was volgens de jury het beste nieuwe talent. Hij maakte vooral indruk met enkele ingetogen liedjes die hij zelf componeerde. Het publiek koos voor een andere winnaar, de Belg Lennart Maas. De jury vond in het algemeen dat de deelnemers aan het Leidskabaret Festival... dit jaar weinig maatschappelijke betrokkenheid toonden in de programma's. Op het WK schaatsen Allround in Calgary gaat bij de vrouwen... na twee afstanden Irene Wüst aan de leiding, in het algemeen klassement. Tweede staat de Canadese Nesbit en derde de Tsjechische Zablikova. Wüst werd tweede op de drie kilometer en derde op de sprint... gelijk met Margit Leenstra. Bij de mannen won de Amerikaan Johnny Davis de 500 meter. Hij was sneller dan zijn landgenoot Brian Hansen en de Paul Nitwitski. De beste Nederlanders waren Jan Blokhuizen op de vierde... en Koen Verweij op de vijfde plaats. De mannen rijden nu de 5 kilometer. Het weer nog. In het oosten is nog wat regen. In het westen is het al droog. Het is tussen de 1 en 3 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Overdag droog, bewolkt en 6 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, BNN, De Overnachting, Luc Ikink. Dames en heren, een bijzonder goede nacht. Ja, dan verwacht je Patrick Lodiers... die hier in het College Hotel in Amsterdam een gast ontvangt... om een uur met hem te praten. Uh, maar nee, geen Patrick vandaag en ook niet vanuit het College Hotel. Deze week is er geen normale overnachting. En dat komt omdat er dus geschaatst wordt in Calgary... voor het WK Round. Sebastian Timmerman is in Canada. Sebastian, goedenavond. Goedenavond. En uh, kijk naar de winnaar van uh, de 500 meter, Shorny Davis, de Amerikaan... De man die uh, hier in Calgary in 2000, 2006 uh, onder meer de wereldtitel voor zich opeiste. Dat was de laatste wereldkampioen voordat Sven Kramer aan zijn vier jaren uh, begon. Kramer is er dus niet bij. De titel is vakant. Davis rijdt een 5 kilometer op dit moment. Het is niet zijn favoriete afstand. Hij noemt het zelf... De sleutelafstand van dit wereldkampioenschap Allround reed dit seizoen 6.25 bij de Amerikaanse kampioenschappen in Salt Lake City. En uh, ja, hij rijdt op dit moment wel sneller dan die tijd. Maar het is ook niet zo dat Davis enorm aan het imponeren is op deze 5 kilometer. Zeker niet gezien het feit dat zijn uh, persoonlijk record op 16.49 staat. 3400 meter heeft hij inmiddels afgelegd. Dat betekent dat hij nog 400 te gaan heeft. En hij heeft inmiddels een uh, achterstand van zo'n 46 honderdste van een seconde ten opzichte van de tijd van Hendrik Christiansen uit Noorwegen. En die heeft de snelste tijd op zijn naam staan al een tijdje. Met 6 minuten, 20 seconden en 74 honderdste. Zoals Davis nu rijdt zou ik zeggen dat biedt wel perspectieven voor de concurrentie. Bijvoorbeeld voor de Nederlanders Jan Blokhuizen en Koen Verweij. Die goed staan in het klassement naar de eerste afstanden, afstand. En die komen strakjes na het wel allemaal in actie. Alle vier de Nederlanders komen dan in actie. Ook Koen Verweij eh, komt dan in actie. Dus eh, Wouter Roldeuvel en Rens Rotteveel. Deven is inmiddels na... Ja... Uh, de volgende doorkomst, 3800 meter, is het verschil met Christiansen weer opgelopen. Rijdt hij dus zo een tijd van rond de 6.20, 6.21. Op dit moment rond, Ja, dat zijn toch geen tijden waar, denk ik bijvoorbeeld, een Jan Blokhuizen enorm veel van uh, zal gaan schrikken. Want dat moet Jan Blokhuizen in een goede vorm, en die vorm heeft hij te pakken, moet hij dat uh, ook wel kunnen op het snelle ijs hier in Calgary. Twee rondjes nog te rijden voor Shawnee Davis, nog steeds langzamer dan die Henrik Christiansen was in deze fase van de wedstrijd. 18e van een seconde. De, mijn Noorse collega's die hier naast mij zitten, die vinden dat allemaal hartstikke mooi, want het gaat de laatste jaren niet supergoed met het Noorse schaatsen. De Nooren dachten dat Hoa Bukku misschien wel de opvolger van Kramer kon worden, maar die Noor is slecht begonnen aan dit wereldkampioenschap allround. Die kwam namelijk op de 500 meter niet verder dan de 7e plaats. De bel klinkt voor Davis. Zijn tegenstander deze 5 kilometer, de Kazach Mabenko, komt gewoon nog weer een beetje dichterbij. En dat zegt ook al eigenlijk. Eigen ...genoeg over het rijden van Davis... ...die de snelste tijd denk ik niet gaat neerzetten. Wel voor Babenko langs gaat kruisen... ...maar de Kazach heeft meer snelheid... ...in de laatste ronde dan Davis. En gaat ondanks de buitenbocht om Davis heen rijden... ...misschien wel in die laatste ronde. Davis gaat een beetje mee in de binnenbocht. Dat kan nog een voordeel zijn... ...dat hij op die manier nog een beetje wordt opgehuurd door Babenko. Tot nog een aardige strijd. Maar de Kazach gaat dat uiteindelijk winnen. Dimitri Babenko... ...in 6 minuten 22 seconden... ...96 honderdste. Dat is de... De derde tijd tot nu toe. De 6.23.57. De vierde tijd voorlopig voor Shawnee Davis gaat wel aan de leiding in het klassement. Na twee afstanden van de rijders die nu gereden hebben. Maar het is een tijd die ik uh, niet had verwacht bij Davis. Ik had een snellere tijd verwacht dan deze 6, 23, 57 Die hij uh, neerzet op de klokken. Dus dat biedt perspectieven straks voor de concurrenten. En die concurrenten dat zijn allemaal Nederlanders. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. Dankjewel Sebastian. Eh, we gaan ondertussen, als soort van pauze. even terugblikken op de hoogtepunten uit de overnachting. Patrick Lodiers ontving de afgelopen maanden vele gasten. En komend uur zenden we fragmenten uit van de interviews die Patrick hield. Want hij had hele leuke gasten. Oh, dan gaat de deur open. Een bijzonder Dag. goede avond. Goedenavond, Patrick. Ja, en binnen? Hallo, Hallo goede avond. Ik, Patrick. <laughs> ja. Hallo, Patrick. Dag Margriet. Goedenavond. Ik ben Patrick. Welkom, kom binnen. Ja, dankjewel. Het duurde lang voor je binnenkwam, zonder van de zendtijd. Goedenavond. Bijzonder goede avond. Kom verder. Meneer Vrienden. Hallo. Mag ik heen niet zeggen? Ja, alsjeblieft. Kom erin. Bijzonder goede avond. Goedenavond. Meneer Van der Veer. Dag meneer Smeet. Ik word meneer genoemd. Room service. Oh nee, <laughs> Patrick. <laughs> Bijzonder goede avond. Goedenavond. Dag Jack. Welkom. Uh, op het moment dat het, dat het gaat... He, wat, wat ons natuurlijk werd aangevreven over van... ja, jullie hebben in strijd gehandeld met, met regels bij Defensie. Dan, dan is de werkelijkheid toch wel weer wat anders... dan het beeld wat toen is ontstaan. He, er, is een, er is een beeld van, er is een uh, relatie, een ja gaande... en er is niks mee gedaan en er was niemand van uh, op de hoogte. Uh, terwijl de werkelijkheid is dat het helemaal niet die lange periode uh, was. En op het moment dat ik wel voor mezelf tot de conclusie kwam van... hé, hey, ik, ik moet hier consequenties ook privé aan verbinden. En ik uit huis ging, uh, is het toen ook ter sprake gebracht. En dus toen ook gewoon oké, oké, okay, we nemen daar rekenschap van... en we gaan dus nu regelen uh, dat Melissa naar een andere functie gaat. Nu zit Melissa hier ook in de kamer. Uh, heeft zij het zwaar gehad? Nou, Natuurlijk is dat, is dat zwaar. net wat ik zeg. Ik ben een publieke figuur. Ik ben een politicus. Ik ben gewend om ook in negatieve zin in de media te verschijnen. Als je van de een op de andere dag in de publiciteit komt... en er op een bepaalde manier over je geschreven wordt... Ja, dat, is, dat is enorm lastig. En, maar vanaf dat moment is het ook een, een, een rollercoaster. Weet je? Dan gaat het ook al over uh, internet. Uh. En hoe voelde je je toen? Ja, op zich uh, uh, eigenlijk best vrij rustig op dat moment. Omdat het dan toch een, uh, een conclusie is die je trekt van ja... Um, dit kan even niet anders meer. En je wil ook eigenlijk dat het stopt. Uh, je hebt ook geen zin meer om midden in die wervelwind te, te staan. Um, en ja, ik zag dat ook wel al als een manier om die wervelwind te stoppen. Uh, niet alleen voor mij, maar ook uh, juist voor de mensen om mij. Dag meneer Smeet! Ik, ik zeg wel eens in, in gastcolleges of weet ik veel wat... zeg ik van, wees ervan overtuigd... tegen al die mensen van 20 en 21 die mij zitten aan te kijken van... dat is die meneer van televisie. Zeg ik, wees ervan overtuigd dat werken en wonen en leven in dit land... een fantastisch gegeven is. Hier kan je vrij zijn. Hier bestaat de liberale gedachte dat een mens een mens is. En of een gek uit Venlo met een blonde pruik naar anders over denkt... dat zal maar een zorg zijn, dat is ook zijn zorg. Ja, en ik ben zo liberaal dat ik dat nog toesta ook. Maar het is een heerlijk land om in te leven. Alles is mogelijk in dit land. Zelfs dit te zeggen is mogelijk. Hier achter deze deur staat... Televisielegende en sinds kort dus ook theatermaker. Ivo um, Wat is de kracht van het programma de tv-show? Nou ja, dat heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Kijk, één ding is een enorm voordeel. Je bent inmiddels een meubelstuk geworden. Hè? Dat is een hele rare vergelijk in de jungle van, van alle programma's. Hè? Het is er altijd. Het is altijd ongeveer hetzelfde. Het heeft blijkbaar iets heel vertrouwds. En uh, ik heb die wonderbaarlijke antenne... Uh, waardoor ik weet hoe ik iets in elkaar moet zetten, waardoor mensen blijven kijken. Want het zijn eigenlijk maar gewoon portretjes. Hè? En, en, ja, en, en soms hebben we anderhalf, er wordt nu zelfs twee miljoen kijkers worden van ons verwacht. Hè? Want de zondagavond is wel voor mij de ultieme promotie. Als je het nou hebt over de herfst, denk ik, jongen, wat fantastisch dat we op zondagavond mogen uitzenden. En dan gewoon drieënhalve maand lang. Dat is toch wel een ding nog weer. Hoor. Kijk, dat prikkelt me nog steeds. Dat vind ik zoiets heerlijks. Maar wat is dan de kracht? Gewoon dat het vertrouwd is? Of dat het gewoon portretjes zijn? Wat ik hoor van mensen is een van de grootste krachten. Je ziet mensen die je niet elke dag op televisie ziet. En dat, dat streven wordt steeds meer bij ons nu in de redactie benadrukt. Met alle respect, maar Femke Halsema en Peter R. De Vries... en Felix Rottenberg zijn wel erg veel te zien. En wij speuren echt steeds meer. En dat is ook tegelijkertijd wat moeilijker maakt... Naar mensen die je niet elke dag op televisie ziet. We zijn nu net in Spanje geweest bij die eerste jongen met het Down-syndroom die een universitaire graad heeft gehaald. Nou, fascinerend verhaal. Ik herinner me van vorig seizoen nog die jongen die we uit Engeland gehaald hadden... die in drie minuten het Paleis op de Dam kon natekenen, die maar, jongen. Die snap ik allemaal, maar ben jij ook niet de kracht van het programma? Dat kan je over jezelf nooit zeggen. Het enige wat ik altijd hoor is... vroeger moest ik thuis zoveel mogelijk mijn mond houden... omdat ik zo'n verschrikkelijk stemgeluid had. En ik weet dat ik ooit een special van BZN insprak. En toen kwam een van de jongens naar me toe en zei... nu weet ik pas dat het allemaal echt waar is. Ik heb het over de beoogd oppositieleider. En natuurlijk ook de leider van D66, Alexander Pechtold. Ik, ik, ik vind het moeilijk om, om midden in de, de, de storm te bedenken... hoe hoe moet ik het nou precies duiden? Ik, ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd en ik heb geleerd mezelf geleerd... om over langere periodes terug te willen kijken en heen te willen kijken... en dan de verschillen pas echt te kunnen duiden. Ik vind de, de afgelopen tien jaar in Nederland nog steeds slecht te grijpen. Ik, vind, euh, ik wil mezelf de put niet inpraten, maar ik voel wel een sfeer die die moeilijk is en die ik, niet kan, die ik niet kan duiden. Dit is de meest welvarende plek van de wereld... op misschien nog twee, drie andere plekjes na. En toch lijken we ontevreden. Hebben we geen duidelijk toekomstperspectief. We proberen dat een beetje te maskeren... met uh, het WK-voetbal hier naartoe te halen of de Olympische Spelen. Maar als dat nou hetgeen is waar we als land naartoe moeten streven... is het toch wel erg armoedig. Maar je hebt het, en over, ik ben je hebt het over een storm, hè? Ja. En je bent ook een, een zeiler. Ja. Dus je weet ook dat je als zeiler in een storm niet in paniek uh, moet raken. Ja. Maar als zeiler kijk je ook uh, naar de horizon. Ja. Hoe zie jij dan de horizon? Wat voor vergezicht heb jij dan? voor Nederland? Ik, ik, ik, zie, ik zie dat Nederland alles in huis heeft... om datgene wat we ook de afgelopen decennia en overigens eeuwig ingezet hebben... om, uh, om, om die mooie plekje van te maken. Dat we dat nog steeds hebben. We hebben een, een fantastische rechtsstaat. We hebben... Uh, alle ruimte voor mensenrechten, voor journalistieke rechten. Kijk eens alleen om het verschil met, met, met Italië. Als je het over politiek en over journalistiek hebt. Uh, wat toch ook een democratie heet te zijn. Uh, dan hebben we het hier zo ongelooflijk goed. Onze levensverwachtingen, onze. Al, welke thermometer je er ook instopt... en je zou hem een generatie of twee generaties terug. dan is alles kwadratisch toegenomen. en toch lijken we er niet tevreden mee te zijn. Uh, en daarom vind ik het ook zo prettig om nu in die politiek te zitten. Omdat ik erbij wil zitten om die oplossing wel te gaan zoeken. En om een positief beeld te geven waarom mensen op mij zouden moeten stemmen. Op D61 die, die gedachtegoed om daarin mee te gaan. En om mee te gaan in... In, in, in, in, in wel die, die kansenmaatschappij. Meneer Vrienden, Hallo. mag ik heen niet zeggen? Ja, alsjeblieft. Nu ben je de laatste tijd natuurlijk ook vooral... Uh, bezig met filmmuziek en nu weer een musical. Maar het is toch uh, meer op de achtergrond. Terwijl eigenlijk was jij ook uh, bij Doe Maar... en zeker ook, ik heb die, die, die, die, die, die terugkomconcerten nog eens een keer goed bekeken. Je bent ook onwaarschijnlijk goed op de voorgrond. Ja, maar toch past dat iets minder bij me. Daar dat moet ik veel meer, daar moet ik mezelf heel even op pompen. Echt waar? Ja. Ja. Maar kijk jezelf wel. Als... Je, je hebt echt van die, van die ongelooflijke podiumdieren. En die ook op ieder... Henk Hofstede van de Nets is zo iemand. Die zit altijd op een podium. Die, die vraag je van... We doen morgen een project met, uh, over John Lennon. En dan zit hij daar de volgende avond met... Nou, dat is iets waar ik drie maanden over na moet denken. Of ik zoiets wel kan of durf. Of, uh... En als wij die concerten gaan doen... Met, met, met... Toen we die deden met Doema... Dan zijn we daar een half jaar mee bezig. En repeteren. En dan pomp ik mezelf op tot... Ja, tot ik daar sta. Echt waar, want het gaat je zo gemakkelijk af als je daar staat. En iedereen kijkt naar je. Je bent een onwaarschijnlijk goede frontman. Ja, maar toch moet ik daar... daar de, toch is, is, is dat, uh, zeg maar, dat private uh, uit het oog leven, wat, wat ik eigenlijk leid. Om, dit soort dingen doe ik ook niet heel veel. Die, niet al te veel interviews. Ik ga me tegenzin naar, naar televisiestudio's. Maar... Um, toch past dat meer bij me dan die cesuur in mijn leven die Doe Maar Heet. Bert Koenders. Goedenavond. Bijzonder goedenavond. avond. Mag ik gewoon Bert zeggen? Of nee, mag ik ex excellentie zeggen? Nee, als je liefst, Jij staat natuurlijk toch ook bekend als uh, verstokt vrijgezel. Ja, maar dat betekent niet dat je geen relaties hebt gehad. In nee, je leven. dat begrijp ik. Maar ik wil juist uh, vragen. Zijn er dan veel uh, relaties gepasseerd? Ja, het is ook een beetje toeval. Want het woord verstokt vrijgezel is iets wat natuurlijk dan opkomt in... Heb je nu een vriendin, ja en... bijvoorbeeld? Ja, ik ben vanavond oh. zijn we naar uh, Rijman geweest. Uh, oh, de, de nieuwe premier. Komt ze hier vanavond ook nog slapen, of niet? B, B, nou, ze heeft me heel snel afgezet. Dat weet ik niet ja? eens. Want we hebben nu... Uh, dit, d -d ik kon het dus op één minuut halen. Maar goed, ze luistert nu naar de radio. Ik de denk het wel. Maar wat ik... Je mag, hoe heet ze? Polet. Polet, die mag uh, vanavond nog gewoon komen, hoor. Bedoel, het staat hier op schitterend tweepersoonsbed. Nu weet ze het in ieder geval. Ja, nee, wat, maar is denk ik het woord niet. Ik ben niet... Ik zou misschien, toen ik in die leeftijd was, gedacht hebben, nou, als ik nou, zoals ik nu ben, hè, net boven de 50, dan zou ik toch wel getrouwd zijn en kinderen ja. hebben. En soms eh, is de geschiedenis daar niet zo dat het zo gelopen is. Maar heb je veel vrouwen gehad? Ben je de Berlusconi van Nederland? Nou, dat hoop ik toch niet. Jeetje, Mina, nee, Berlusconi, nee. Ik wel in Italië gewoond <laughs> ja. en gestudeerd, en met veel plezier. Nee, mijn langste relatie is denk ik zes of zeven jaar geweest in de Verenigde Staten. En wat gaat er dan mis? na zes of zeven jaar. Wat er in alle relaties mis kan gaan. Dat je elkaar een beetje van elkaar vervreemd raakt. Er of... mm. is ook een geval geweest... waar het meer om een ziektegeval ging. zitten ook gewoon hele toevallige dingen soms. En, uh, maar ik, ben ook wel, ik vind het ook wel prettig. Ik heb me er wel mee verzoend. En ik weet niet of het altijd zo blijft. Maar, maar je bent maar, wel een, een vrouwenliefhebber. Ja, absoluut. Het ja. is een geweldige... Het mooiste wat er in het leven is voor een man, toch? Ja, en dan heb je nee, veel gereisd. Je bent in uh, ja. Italië, heb je dus gestudeerd. Je hebt in Amerika gezeten. Je ja. bent heel veel in Afrika geweest. Ja. Waar zijn er nou de mooiste vrouwen? Ik denk in Mozambique. In Mo Daar heb ik twee jaar gewoond. Dat, is, dat, dat, dat mag je best zo zeggen. Dat zijn vrouwen die... Het is een hele mooie mengeling van uh, Afrikaans, ja. Portugees uh, en Braziliaans. Er zitten ook een heel veel oh. Brazilianen. Het is een geweldig land, hoor. Al wil hem Alexander zo. daarom naar huis. Daarom. <laughs> Dat weet ik niet. Nou, hij, heeft natuurlijk een, uh, hij heeft natuurlijk zijn vrouw. Hè? Ja, Dat is die uh, een Argentijnse vrouw. Je hoorde fragmenten van interviews met Jack de Vries, Matt Smees, Ivonie, Alexander Pechtold, Henning Vrienden. En als laatste Bert Koenders, die dus de vrouwen in Mozambique heel erg mooi vond. Zometeen nog meer fragmenten uit de interviews die Patrick hield in zijn hotelkamer. Bijvoorbeeld met Joep van het Hek en Hero Brinkman. En ook nog de belangrijkste ritten op het WK Allround in Calgary. En dan gaat het over schaatsen. Nu de song van dit programma. Dat is deze. Die uh, staat Patrick altijd in. Herman Brood en Saturday Night. En Saturday night, we gaan naar Calgary. Daar uh, wordt zometeen het vervolg geschaad van de 5000 meter. Sebastian Timmerman, goedenacht. nacht, inderdaad, voor jullie. Uh, vanuit Calgary, ja. waar het uh, 9 voor half 5 is, ja. blijft dat het, uh, het apart. 9 voor half 5, kijk aan. En uh, welke belangrijke ritten gaan er nog komen de, de komende uren? uren. We beginnen zo, op. ja, we beginne, er zijn nog zes ritten, ritten te gaan uh, op deze 5 kilometer. We beginnen zo met Koen Verweij. Tegen Mathieu Giroux, dat is een uh, Canadees. Uh, Koen Verweij begon dit toernooi goed met een uh, persoonlijk record op de 500 meter. Staat vijfde in dat klassement. Uh, of Giroud nou direct zijn beste tegenstander zeg maar, is, dat betwijfel ik een beetje. Want Koen Verweij is een rijder die altijd graag tegen een goede tegenstander rijdt. Dan kan hij zich daar helemaal in vastbijten als het ware. En kan hij een beetje meegaan uh, met zo'n goede tegenstander. Dat zagen we op het Europees Kampioenschap ook gebeuren met uh, Koen Verweij. Dus misschien had hij gehoopt op een wat betere tegenstander dan die uh, Mathieu Giroud. Maar Koen Verweij komt dus in ieder geval als eerste van uh, de Nederlanders in actie. Zo dadelijk als de dwel is afgelopen. Nou, de dwelmachines zijn al van het ijs, dus zal niet heel, al te lang... Meer duren voordat hij gaat beginnen aan zijn 5 kilometer. Um, direct daarna uh, zien we een pol, Jan Simanski. doet niet echt mee in het klassement. Maar zijn tegenstander wel. Brian Henson, de Amerikaan, staat uh, tweede na de 500 meter. op maar 2,5 seconde van Shawnee Davis. Davis reed dus een wat uh, tegenvallende 5 kilometer. Dus zou zomaar kunnen dat Henson de Amerikaan gaat worden. waar we naar moeten gaan kijken op dit uh, wereldkampioenschap uh, all-round. Of misschien wel die Jonathan Cook, die vorig jaar tweede werd achter Sven Kramer in Ereveen. Koek die uh, dit toernooi begonnen is met uh, de negende plaats op de 500 meter. Maar wel goed is ook op de langere afstanden. Dus hier ook wel tijd kan gaan goedmaken ten opzichte van, uh, van de concurrentie. Um, als we Koek dan gehad hebben, dat is in de negende rit. Krijgen we uh, de laatste drie ritten met ook nog twee Nederlanders. Uh, drie Nederlanders, Wouter Oldeheuvel in de tiende rit tegen een uh, nieuw zeelander Shane Dobbin. Oldeuvel 12 op de 500 meter. Ik had hem ietsje hoger gezien eigenlijk in dat algemeen klassement. Zijn uitgangspositie is niet zo goed als ik, als ik had gehoopt zeg maar, voor hem. Um, dus wat dat betreft heeft Oldeuvel wat goed te maken. Dobbin is een uh, Nieuw-Zeelander die niet helemaal fit be is begonnen aan dit toernooi. De voorlaatste rit, Hoba Bukku uit Noorwegen. Ja, die, die rijdt helemaal niet eigenlijk. Helemaal nog niet echt super rond dit seizoen. Het EK viel tegen voor de Noorden. 500 meter viel ook tegen. Geen persoonlijk record. Zevende. Maar wie weet kan die nu dan eindelijk eens een keer een goede race uh, laten zien. Ook in de wetenschap dat Davis wat uh, tegenviel viel. rijdt tegen Rens Rottevel Die dertiende wedstrijd op de 500 meter. En de laatste rit, dat moet een rit worden om van te smullen. De Europees kampioen allround. Ivan Skobrev uit Rusland. Tegen Jan Blokhuizen. De beste Nederlander uh, na de eerste afstand. Blokhuizen staat... Vierde op 5,1 seconde van Shawnee Davis. En heeft een voorsprong van 3,1 seconde ten opzichte van zijn directe tegenstander. Van die Ivan Skobrev. Dus dat belooft een mooi sluitstuk te worden. Van deze eerste dag van het WKO-rout. Die laatste rit op de 5 kilometer tussen Jan Blokhuizen en Ivan Skobrev. En uh, met jouw ervaring is Davis kansloos voor de titel? Ja, ik. Ik, ik, denk, uh, ik, ik denk het eerlijk gezegd wel. Ja. Hij had toch wel sneller moeten rijden. Sowieso al op de 500 meter. Uh, Radial al niet de 34er, maar die 623. Ik denk niet dat dat genoeg is om in ieder geval... naar de eerste dag aan de leiding uh, te gaan strakjes. Het zou me eerlijk gezegd verbazen. Nou komt morgen natuurlijk de 1500 meter. Dat is wel zijn afstand. Maar de afsluitende 10 kilometer ook weer niet helemaal. Dus als ik die 5 kilometer van vandaag zo zie... dan denk ik eerlijk gezegd niet dat David een topfavoriet... nog steeds is voor de wereldtitel Kijk, Sebastian, Sebastian, we spreken je zo meteen. We trappen af met Koen Verweid. Tegen Giro uit Canada. Gaan we zo meteen naar luisteren, ondertussen de overnachting. Want Patrick besprak dit eh, begin het jaar met de Belgische presentator Erik van Looy. Hij presenteert het meest succesvolle Belgische programma, De Allerslimste Mens. En hij zorgt met dat programma ervoor dat heel België aan de buis gekluisterd zit. In De, in de Allerslimste Mens stelt het icoon van België, Eddie Walli, soms ook een vraag. Waterboarding, waterboarding for you and me.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 Succesvolle programma's te maken en, en films. Um, ja, dat komt inderdaad met een soort druk en, en, en een soort onrust. En, en inderdaad, vaak vind ik die onrust uh, niet zo prettig. Soms, soms zou je wel eens gewoon... Uh, ja, zou je die niet willen voelen en zou je zou het leven gemakkelijker um, willen hebben. Maar, uh, maar ja, het is nu eenmaal zo. Patrick Lodiers in gesprek met de Belgische presentator Erik van Looij. Ondertussen staat Koen Verwij op het ijs in Canada. En dat begon niet al te best. Sebastian. Nee, hij had een uh, valse start. En dan hou je toch altijd weer eventjes je adem in. Want er mag dus één valse start worden gemaakt uh, per rit, zeg maar. Blijf ik een beetje een rare regel vinden. Ja, uh, vind dat, ja Daarmee kun je toch ook een beetje je tegenstander intimideren. Ik vind de oude regel, één een valse start per rijder, zeg maar per rit. Dat vind ik toch een wat eerlijkere regel. Maar goed, het is nu eenmaal zo sinds een aantal jaren al uh, in het schaatsen. In andere sporten kennen we die regel natuurlijk ook. En Koen Verweij die is uiteindelijk dan wel goed vertrokken voor zijn rit tegen uh, die Canadees tegen Mathieu Giroux. Ze zijn onderweg op dit moment in hun rit. Een uh, kilometer om precies te zijn. En Koen Verweij heeft het initiatief genomen. Ik zei het er net ook al. Hij heeft niet zoveel aan die Mathieu guiru Aan die tegenstander. Dat dacht ik eerlijk gezegd al te zien op papier. Als je kijkt naar de persoonlijke records. En het blijkt nu in ieder geval al in de eerste rondjes op de baan. Van die 12,5 ronde die je moet rijden op zo'n 5 kilometer. Want Koen Verweij, die op dit moment in de buitenbaan komt aangegleden. Mooie lange slag voor de Nederlander. En hij heeft na 1400 meter gewoon ook de snelste doorkomsttijd. Met 1.45.06. Daarmee is hij al ruimte. Drie seconden sneller dan Hendrik Christiansen was. De Noorders die met 26.74 de snelste tijd had. En dan rijdt Koen Verweij op dit moment dik en dik binnen zijn persoonlijk record. Dat staat op 6 minuten 24 seconden en 22 honderdste. En dat is een tijd die hij gereden heeft in Berlijn. En dan zeggen wij er als slag even altijd bij. Dat is een laaglandsbaan. Daar kan je minder snelheid ontwikkelen dan op een hooggelegen baan. Zoals hier. Zoals op dit superijs van Calgary. Daar komt hij weer aan. Na 2 minuten 14 seconden precies. 1800 meter. ...zitten er inmiddels op. Hij rijdt een goede 5 kilometer op dit moment. Het verschil met die Giroud... ...dat is al immens het verschil met Christiansen. In de tussentijden is dat ook al ruim 4 seconden... ...in het voordeel van Koen Verwij. Als hij dit kan vasthouden dan gaat hij een goede slag slaan... ...in dat algemeen klassement. 7 rondjes heeft hij op dit moment nog af te leggen. Dus het is nog wel een stukje. 2200 meter heeft hij erop zitten. Na 2,43. 10 rondetijd weer 29,1 seconden. De rondetijd... Uh, rondetijden van Koen Verwijs. schommelen zo rond die 29 seconden. Zo van 28-9 29 naar 29-1. Maar die 1-2-tiende verval, dat maakt niet zo heel veel uit. Tot nu toe houdt hij dat ritme en houdt, dat houdt hij dat tempo er goed in. Koen Sebastian, Verwijs, Sebastian. die de afgelopen twee jaar... Ja? Ja, heb, ja. Heb, heb jij het idee dat, dat hij last heeft van die, van die nieuwe schaats? Want hij heeft toch nieuwe schaatsen uh, gekregen? Nieuwe eisen? Ja, nieuwe precies. Eiten. Hij is inderdaad onderuit gegaan deze week op de training. Uh, daardoor uh, uh, waren zijn schaatsen uh, verbogen. Moest inderdaad nieuwe platen uh, eronder laten zetten. Maar als ik hem dan zo zie rijden nu. Dan denk ik dat dat uh, alleen maar misschien wel goed is uitgevallen. Want hij blijft gewoon goede rondetijden rijden. Van uh, 29,1, 29,2 seconden. En trouwens net na die valpartij en die problemen en die wissel inderdaad van die bladen van de schaatsen. Reed hij ook gewoon een uh, hele goede handgeklokte 100 meter van 9,8 seconden. Dat had hij ook nog nooit eerder gedaan. Dus toen zei hij al, ja, misschien valt de schade inderdaad wel mee. En als ik zo naar drie kilometer uh, naar zijn tussentijden kijk, dan blijft dat gewoon goed. Al loopt het nu wel heel langzaam en zeker op. En je ziet ook wel, als je kijkt naar het gezicht van Koen Verweij, dat het wat moeilijker begint te gaan. Want je moet ook goed om kunnen blijven gaan met die hoge snelheden die je haalt op dat ijs hier in Calgary. Maar hij ligt nog steeds ruim vijf seconden voor op het schema van die Hendrik Christiansen. En dan gaat hij misschien wel een seconde of negen binnen zijn persoonlijk. Record rijden. 29, 7 nu als rondetijd. Loopt drie, drie tienden op. Drie tientjes wilde ik zeggen. Drie tienden van de seconde op. Als die de laatste vier ronden is ingegaan. Maar het verschil met die Christiansen is inmiddels zes seconden geworden. In het voordeel van uh, Koen Verweij. Dus die rijdt gewoon op dit moment een dijk van een vijf kilometer. Gaat misschien wel... Ja, 10 seconden als hij dit vast kan houden van zijn persoonlijk record afrijden. Dan komt hij weer aan. De armen op de rug blijft netjes binnen de lijnen. Buitenbocht gaat hij weer in. Rondetijd 29-8. Het loopt al iets op, maar het is met een tiende. En het verschil met Christiansen wordt alleen maar groter. Terwijl zijn Canadese tegenstander Mathieu Giroud nu pas over de streep komt. En bijna 200 meter achterligt ten opzichte van Koen uh, Verwij. Hij moest het alleen doen in deze race. Hij doet het goed alleen. En tot nu toe rijdt hij een prima... Uh, 5 kilometer hier op het ijs van Calgary. Nog twee rondjes heeft hij af te leggen. Nu is het werken geblazen, maar dat doet hij, toe, doet hij goed. Eerste ronde, tijd van in de 30 seconden. 30 rond voor Koen Verwij. 5 betekent dat hij 7 seconden sneller is dan de tijd van Henrik Christiansen. Er zit die verbetering van zijn persoonlijk record met zo'n 10 seconden er nog steeds hartstikke goed in voor Koen Verwij. Die in het algemeen klassement na de eerste afstand een achterstand heeft van 5,6 seconden op Sony Davis. Dat gaat hij dus ruim, ruim goed maken op deze 5 kilometer. Hij krijgt nu al veel applaus, Koen Verweij, maar hij moet nog één rondje. Rondetijd, 30-3 nu. En de voorsprong op, op Christiansen is bijna 8 seconden. Dus er zit een tijd in van zo'n 6 minuten en 12, 6 minuten en 13 seconden. En dat is echt een toptijd op de 5 kilometer dan voor Koen Verweij. De laatste binnenbocht voor Koen Verweij die de armen al losgooit bij het uitkomen van die bocht. Nu gaat hij de eindsprint inzetten. Op weg naar een dik en dik persoonlijk record. En een hele goede 5 kilometer. Want hij rijdt 6 minuten 12 seconden en 20 Ongelooflijk tijd, 12 seconden sneller dan zijn oude persoonlijk record uiteindelijk. Koen Verwij, die de afgelopen twee seizoenen wereldkampioen werd bij de junioren. Heeft het uitstekend gedaan deze 5 kilometer. Is Davis ruim voorbij in het algemeen klassement. En Giroud die komt nu pas over de streep zijn tegenstander. Die rijdt 6.34.28. Nee, het applaus is voor Koen Verwij. Hij heeft het prima gedaan op deze 5 kilometer. Gaat dus aan de leiding met die 6 minuten 12 seconde en 20 honderdste. In deze, als we de zevende rit dus gehad hebben, we nog vijf ritten te gaan. We gaan ons opmaken voor de rit van Simanski tegen Brian Hansen Maar Koer heeft de lat heel hoog gelegd. Kijk, dat begint goed voor de Nederlanders zometeen in rit 10 Wouter Oldeheuvel... tegen de nieuw Zeelander Dobbin. En ondertussen gaan wij fragmenten uitzenden van de overnachting. Je hoort natuurlijk die ritten als ze gaan plaatsvinden. Dan hoor je ze hier natuurlijk hier op Radio 1... Um, uh, zometeen dus meer schaatsen, ondertussen dus meer fragmenten. Um, Zo was Joep van het Hek te gast. Na de avond waarop hij een vol carré had opgetreden. En Patrick en Joep luisterden naar het lijflied van een cabaretier. Niemand weet hoe laat het is. Ik weet als ik later groot ben en ook bijna dood ben... dan is al die angst niet nodig geweest. Maar altijd de bangst, tja al die angst... Maakt in mijn leven tot een schitterend feest. Want we hebben gedankt en we hebben gevreesd. We hebben gelachen en gespeeld met het vuur. God verbood wat we allemaal deden. Nee, toch je leven als het allerlaatste uur. Dit is toch... Uh wel het live lied geworden voor een hele generatie denk ik ja en het is ook uh, een, een nummer dat altijd uh, voor mij de essentie van het hele bestaan blijft en ik heb toevallig nu zonder in details treden heb ik te maken met een uh, onbeduidelijk verdrietige zaak in mijn leven met iemand die die een ongeluk heeft gehad en is overleden en uh, dat is een, een, een broer van, een hele, ja, van een, heel... Iemand die mij heel dierbaar is. En dat is gewoon een ongeluk. En die is er niet meer. Gewoon boom. Wat we allemaal meemaken. En dat is ook de essentie van ons bestaan. De essentie van ons bestaan is het verdriet. En, en uh, het verdriet als... En vooral hoe jonger iemand overlijdt. En, en dat, dat is de essentie. En daarom hamer ik ook zo... Waarom zouden we dan voor die tijd, dus voordat je dood bent... waarom zouden we elkaar dan zo onbeduidelijk naaien... om een groot huis te kunnen wonen? Eens, maar jij hebt dit geschreven. Uh, ik denk echt dat heel veel mensen dit nummer uh, koesteren. Maar volgens mij ben jij degene die het echt doet. Het ik echt probeer beschrijft. het wel, ja. Ik probeer het wel. Ik probeer wel... Uh, uh, ik heb natuurlijk ook gewoon uh, delen dat ik gewoon... Maar ik probeer wel zoveel mogelijk, ook met mijn, met mijn, met mijn familie... en met mijn... Uh, die ook wel eens doodmoe van me worden... dat ik dan zeg, we gaan dat doen, dus papa, even, we gaan even niks doen. Maar uh, ja, ik ben wel, ook met mijn bedrijfje, het hekwerk... dus waarmee, waarmee we reizen... dat ik, ja, ik, ik hou wel van... Uh, ja, leuk hebben, ja, ja. Lukt het goed? Ja, ik denk dat het wel lukt. Ik denk dat het... Uh, uh, als ik naar de club kijk waarmee ik werk... zijn allemaal, Sommige mensen, één is 30 jaar werkt met me... de ander werkt Ton Don Scherpenzeel. werkt 27 jaar met me. En, uh, en ik ben hem trouwens. A, dat die hartstikke goed is. Hartstikke leuk is. Maar ook dat we het bij elkaar volhouden is omdat we... Ja, we maken er wel wat van. Ja. Maar waarom lukt het jou wel... terwijl anderen wel naar het lied luisteren... en er maar geen grip op kunnen krijgen? Ja, sommige mensen zeggen ja. Jij hebt makkelijk praten, want je hebt geld. En ik blijf dat ontkennen. Want omdat het bijna alle dingen die ik zo leuk, waarmee ik het zo leuk heb... die kosten bijna geen geld. Dus gewoon met, met vrienden kletsen, praten... Uh, uh, ergens heen gaan, zitten, lopen, wandelen. Het... Maar dat is weer het negatieve wat in heel veel mensen zit. En wat mij opvalt, en vooral naarmate ik, ik ben nu 56... De mensen, veel mensen zijn zo onbedaarlijk negatief. Dat ik vanavond op het toneel zei... die rijd, lopen dan het theater uit en zeggen dan tegen elkaar... ik vond niet alles leuk. Dat, dat, dat, dat zit dus in de mens. En naarmate ze ouder worden worden ze ook cynischer en veel meer. En ik heb dus... Uh, ja, ik heb mijn kinderen... Laatst Toen zei ik iets vandaan, daar heb ik niet zo zin in. Ze hebben zoon zei, nou word je oud. En toen zei, ja, dan heeft hij ook gelijk. En ik zei, we gaan. Ik denk, jij ik hebt gelijk. Ik denk, wat nou, oud? Ja, je hebt gelijk. Patrick Lodier is in gesprek met Joep van het Hek. Als je net inschakelt, welkom. Het tv-beeld is weggevallen... maar gelukkig is er nog de radio. Sebastian Timmerman die kijkt naar het schaatsen in Calgary. Toveren met woorden en uh, de dingen beschrijven die je ziet. Nou, ik zie Brian Henson rijden op dit moment, Amerikaan. Die tweede wet op de 500 meter. En 3 seconden en één tiende mag verliezen ten opzichte van Koenverweij. Om Koenverwij voor te blijven in het klassement na de eerste dag. Maar hij verliest op dit moment te veel. Ten opzichte van Koenverwij. Die dus een uitstekende, een prima 5 kilometer heeft gereden. In die 6, 12, 20. Dat dikke persoonlijk record. Henson is ook al goed onderweg. Hij rijdt ook ruim binnen zijn persoonlijk record op dit moment. Maar verloor, verliest zo rond de 4-4,5 seconden op dit moment. Als hij nog drie ronden heeft te gaan, 46-08. Voor de Amerikaan Brian Henson. rijdt nu een rondetijd die een tiende langzamer is dan Koen Verwijt. verschil loopt op naar 4,7 seconden. En dat is dus te veel. Ook Henson heeft helemaal niets aan zijn tegenstander. Dat is een pol. Jan Simanski. Die rijdt op dit moment de kruising op. Maar die valt continu eigenlijk bij elke slag die hij maakt bijna voorover. Zo vermoeid is hij. En die vermoeidheid is nog niet zichtbaar. Is nog niet te bespeuren bij Brian Henson. Die houdt het tempo er wel goed in. Dat wel. Twee ronden nog te gaan. Komt hij weer aangereden? Gaat hij doorkomen? In 5 16, 63 maar hij verliest weer een halve seconde ten opzichte van Koen Verwij. Die in deze ronde ronde teent, reed van 30 seconden precies. Dus het verschil is inmiddels meer dan 5 seconden geworden in het voordeel van Koen Verwij. En dan is Hansen wel bezig om een persoonlijk rood te gaan rijden, maar gaat hij uh, niet goed genoeg rijden om Koen Verwij voor te blijven in het algemeen klassement. Ze kennen elkaar trouwens goed, want vorig jaar werd Brian Hansen bij het WK voor de junioren tweede. Dat was in Moskou achter Koen Verwij wereldkampioen bij de junioren. En Hansen is de laatste ronde ingegaan, heeft de bel gehoord. Rondetijd die weer langzamer was dan Koen Verwij. Het verschil loopt dus verderop. Allemaal in het voordeel van de jonge Nederlander die met een ontbloot bovenlichaam op dit moment aan het uithijgen is op het middenterrein. Een flinke ferme slok neemt op dit moment uit een bidon. Waar Ongetwijfeld wat hersteldrank in zal zitten. En die hersteldrank heeft dadelijk Brian Hansen ook nodig. De armen los bij de Amerikaan. In dat zwart met blauwe pak. Hij is beter in ieder geval dan zijn landgenoot Sony Davis. Maar de 6 minuten, 19 seconden en 14 honderdste is niet goed genoeg om Koen Verweij voor te blijven in het algemeen klassement. Het is wel een persoonlijk record voor Brian Hansen En Jan Simanski, de pol die het zo moeilijk heeft gehad, die komt nu dan ook over de streep heen gegleden. 6, 34 71 voor deze pol. Daarmee komt hij nu al niet verder dan de 11e plaats in het algemeen klassement. Ook geen persoonlijk record trouwens voor hem. Koen Verweij, dus nog altijd aan de leiding op de vijf kilometer. Met dat dikke persoonlijk record. Tweede staat die Brian Hansen en Henrik Christiansen de Noor is inmiddels gezakt naar de derde plaats. Als wij dus acht ritten Europa bezitten, nog vier ritten te gaan hebben. En Koen Verwij, dus ook aan de leiding gaat in het klassement van de rijders die tot nu toe gereden hebben. Het ziet er goed uit voor Koen Verwij. Eens kijken wat dadelijk de laatste Nederlanders gaan doen. Wout Oldeuvel zien we nog in actie. De strakjes in de tiende rit tegen Shane Dobbin. Daarna Rens Rotteveel tegen Howard Bukou. En in de laatste rit Jan Blokhuizen dus tegen Ivan Skovreff. En de rit waar we nu dadelijk naar gaan kijken gaat tussen een ander Amerikaan, de nummer 2 van het WK van vorig jaar, Jonathan Cook. Hij gaat het opnemen tegen de Fransman Alexis Conte. En daar gaan we zo meteen naar luisteren. Een van de meest geliefde en begeerde mannen, Figo Waas, heeft ook de hotelkamer van Patrick bezocht. Hij pakte zijn koffer uit en daar zat een boekje in waarin hij zijn gedichten opschrijft. Patrick vroeg Figo er één voor te lezen. En toen kwam opeens die dag dat hij aan zijn eigen dood dacht en nergens anders meer aan denken kon... zodat hij eigenlijk al gestorven was op die dag. Jezus. Ik heb ook van die, van die zwarte... <lacht> is, is dat heel belangrijk, de dood dan? Ja, ik ben, ik ben niet bang voor de dood... maar ik, ben, ik merk wel dat ik er steeds meer mee bezig ben. Je ja, ouders die worden, ze krijgen de leeftijd dat ze, dat ze gaan sterven. Mijn moeder heeft een hartinfarct gehad twee weken geleden. Dat was, dat was, een, was een shock, weet je. Dat is echt een shock. Dan denk je, oh, jezus. Mijn vrienden worden 50 en mijn, en mijn ouders gaan dood. Dat is... Dat is... Ja, en ik ben, ik sta... Hoe is het nu met je moeder dan? Dat gaat goed. Dat gaat goed. Die is gered. Mijn vader heeft... Uh, heel... dus, uh, gered? Ja, die is gerenimeerd. Dus, maar, maar, uh, Door je vader? Mijn nou, vader heeft uh, 1 en 2 opgebeld. Uh, hij woont, in, uh, woont uh, in Drenthe, in een heel klein plaatsje. En, uh, hij heeft meteen 1 en 2 gebeld. Die kwamen net op tijd... Dus is met, met die gerende karren naar het ziekenhuis gebracht... en daar hebben ze aan geopereerd en hebben ze ook nog moeten uh, defibrilleren. Uh, ja, maar moet ik ben eigenlijk niet zo met, met de dood bezig... maar als ik schrijf of zo, merk ik wel dat ik dat toch... Maar dat komt echt, dat komt echt omdat in, dat naarmate je wat ouder wordt... dat er gewoon meer mensen hier gaan ontvallen. En hoe is de, de band met je moeder? Die is heel goed. Met mijn vader ook met mijn moeder ook alleen uh, ik ben niet iemand die die die dat die dat makkelijk uh, laat blijken ik bedoel, uh. maar, maar stel voor dat je die band moet doorknippen omdat ze sterven wat wat ja dat zou dat, dat dat dat denk ik niet aan maar ik dat ik dat ik, ik ben totaal niet op zoiets voorbereid ik weet niet wat ik ga doen ik weet niet wat ik ga doen maar ben je dan al bijgekomen van de schrik die je kreeg... door de hartinfarct van je moeder? Ja, wij wazen, weet je wel. Mijn vader belt dan vanuit de ziekenwagen op. Ja, ik opeens op het ziekenhuis. En je moeder, die is te hard. En ik heb 1 en 2 gebeld. Maar meteen, het gaat alweer, weet je wel. Het gaat alweer en het komt goed. Het is denk ik ook een beetje die generatie... Van mijn ouders, dat die, die, die hebben zoiets van. Uh, uh, ja, weet je, het komt wel weer goed en uh, we gaan weer gewoon door, hè? Weet je, niet. Uh, terwijl ze zijn ontzettend geschrokken, natuurlijk. En jij bent ook geschrokken, maar. Ja. Um, ga je er nu vaker langs of ga je dan nu uh, andere gesprekken voeren met je moeder? Zo van, ja, het ja dat is. Alles moet is... besproken worden nu nog. Ja, er zijn mensen die dat doen, hè? Maar ik, uh, ik. Ik, en ik weet ook dat ik dat moet doen, maar. Ik heb, wel, ik, heb, ik heb meer gesprekken met mijn vader, zeg maar, de, over dat soort dingen dan met mijn moeder. Mijn moeder is één brok emotie. En dat is lastiger mee, uh, mee om te gaan dan, met, uh, dan met, of, met zoals mijn vader is, die, die, die eigenlijk heel veel rationeler is en af en toe zijn emotie laat tonen. En, uh, en dit, dit, dit, dit is lastig. Het is lastig. Maar je hebt gelijk dat ik dat ik dan denk: van ja, ik moet eigenlijk gewoon. Uh, ik moet gewoon veel meer tijd of ik moet veel moet zelf weer praten ik moet weten hoe dat hoe dat hoe ze zich voelen en uh, dat weet ik ongeveer wel maar ik ben meer iemand die dacht die die, die zo zit af te checken van ah, gaat wel goed en uh, als het, ah, maar ben je dan bang voor die emotie bij je moeder uh, ja ja ik denk het wel ja uh, ze ziet ik denk het ze met mijn broer veel makkelijker daarover kan praten ik ben uh, ik ben een jongen van van grote gevoelens op papier maar uh, maar uh, ik, ik laat het niet zo blijken in de, in de uh, hele-op-een-gesprekken. Uh... Patrick Lodiers in gesprek met Figo Waas. We gaan naar Calgary. Daar is Sebastian Timmerman. En die kijkt naar de jonkies. want uh, Koen Verweij deed goed. Die komt uit 1990 en ook uit 1990. Jonathan Cook. Twintig jaar is hij uh, inderdaad. 14 maart 1990. Hij wordt 21 dit jaar uit de Illinois' campaign komt hij vandaan. Vorig jaar tweede op het wereldkampioenschap. Toen uh, verbaasde die uh, vriend, vijand en vooral ook Sven Kramer... die echt uh, het onderste uit de kast, uh, alles uit de kast moest halen om Koek voor te blijven... uiteindelijk in het eindstand van dat wereldkampioenschap... wat toen werd vrede in een vol t-af. Maar de Koek van dit seizoen lijkt niet helemaal de Koek van het uh, vorige seizoen te zijn. Hij heeft zijn studie weer opgepakt, technische natuurkunde. Ach, heeft wat meer tijd aan die studie be besteed <lacht> dan aan het schaatsen. Misschien dat dat wel de reden is in dit na-Olympische jaar... dat hij ietsje minder is dan vorig jaar. Want voor daarmee... Amerikanen, telt toch altijd vooral zo'n Olympisch jaar in de gang daarnaartoe. Zo'n na-Olympisch jaar, daar gaat de druk meestal ietsje van de ketel. Hij ligt ook achter ten opzichte van zijn Franse tegenstander, Alexis Conté En beiden zijn trouwens ook langzamer, ruim langzamer. Vier uh, seconden in het geval van Conté en vijf en een halve seconden in het geval van Koek. Dan Koen uh, Verwij. Nou heeft Koen Verwij sowieso niets te vrezen eigenlijk van uh, Alexis Conté, Want die moet ruim tien seconden goed maken op Verwij om er voorbij te gaan in het algemeen klassement. Nou, dan zal Contain een wereldrecord moeten gaan rijden hier in Calgary. En dat zit er natuurlijk bij lange na niet in. En Jonathan Koek, die moet iets minder gaan uh, goedmaken op Koen uh, ruim 3 drie seconden. Maar dat gaat hij niet doen, want hij ligt op dit moment zelfs al zes seconden achter. Dus Koen met dat dikke persoonlijke record van zes minuten, twaalf seconden en twintig seconden. Uh, twintig honderdste heeft daar gewoon verschrikkelijk goede zaken mee gedaan. Het is wel nog een uh, redelijk leuk duel als je kijkt uh, naar de baan met Contin, die weer ietsje voor ligt nu ten opzichte van Koek. Die probeert zich een beetje vast te klampen in zijn Franse tegenstander als ze de bel horen voor de laatste ronde. 5-46-81 voor Contin. Rondetijd 30-7 verliest hij weer meer tijd ten opzichte van Koen Het Verschil op dit moment is ruim 5 seconden in het nadeel van Conté, Bijna 6 seconden in het nadeel van Jonathan Cook. Die ook een beetje voorover begint te vallen op de kruising. Contin houdt de rechterarm van de rug af van dat bijna geheel witte pak van de Fransman. Die overgekomen is een aantal jaar geleden. Uit het skieleren vandaan. De rit gaat winnen. Ondanks de laatste buitenbocht van Jonathan Cook. En dat gaat Container doen in 6 minuten. 17 seconden en 71 honderdste. Geen persoonlijk record voor hem. Voor Jonathan Cook wel een persoonlijk record. 6 minuten, 17 seconden en 88 honderdste voor hem. Maar het goede nieuws: Koen Verweij blijft ook deze twee heren. Dus met gemak zou ik eigenlijk willen zeggen. Voor in het algemeen klassement na de eerste dag. En er komen nog 6 gaatces. Nog 3 ritten. Wouter Holdeuvel. Gaan we dadelijk zien. Maar die heeft ook een behoorlijke achterstand na de 500 meter op uh, Koen Verweij. Dat is een achterstand van uh, ruim 7 seconden. 7 seconden en uh, 8 tiende van een seconde als ik het allemaal zo 1, 2, 3 goed zie. In het nadeel dus van uh, Koen Verweij. Dus die moet ook een enorm gat gaan dichten ten opzichte van uh, uh, Koen die, dus die heeft er geen Wout kans meer van... toch eigenlijk? Het was nee, slecht eerlijk begin. gezegd Nee ja. Nee, hij had, hij had sneller moeten rijden dan de 3641, ja. wat hij deed. Ondanks het feit dat dat wel een persoonlijk record was. Maar inderdaad uh, lijkt Wouter Oldeheuvel het podium uit zijn hoofd te kunnen zetten. En zijn tegenstander komt uit Nieuw-Zeeland, Shane Dobbin. Maar die liet via Twitter al weten dat hij niet helemaal in orde is. Dat hij een beetje ziekjes is. En dat zagen we ook wel terug op zijn 500 meter, wat hij werd voorlaatste. Nou, als hij zo in de Twitter zit, dan zal hij wel Wouter Oldeheuvel gaan volgen. Vermoed ik zo. We gaan er zo meteen naar luisteren. Dankjewel, Sebastian. Ondertussen, um, dit is wel de overnachting. Een beetje anders dan normaal. Geen Patrick. Vanuit de College Hotel in Amsterdam, maar vanwege dat schaatsen dus in Calgary... herhalen we een aantal hoogtepunten van het programma. En in de overnachting kiest Patrick altijd een plaat uit voor zijn gasten. En voor PVV-politicus Hero Brinkman koos hij Kleine Jongen van André Hazes uit. En dat werd gewaardeerd. Een politieman uit Amsterdam, lang geweest natuurlijk. Een nummer van André Hazes. Ja. Kleine <lacht> jongen. Ja. ja, ik weet dat je, ik lees overal, dat je enorm om je, om je zoontje geeft. Ja. Dus ik dacht, nou, dit moet ik ervoor ja. draaien. Dat is een mooi liedje. Absoluut. Klopt het? Dat ik uh, gek ben op die kleine jongen. Nee. Ja, Ja, dat, uh, dat klopt absoluut ja. ja. En klopt het dan ook dat je misschien straks uh, uh, zo druk hebt dat je te weinig tijd hebt voor je kleine jongen? Nee, dat, <coughs> nee, dat denk ik niet. Ik moet. Uh, kijk, ik heb je al gezegd, ik, de laatste paar maanden heb ik heb het extra druk gehad met de voorbereiding voor de PS-verkiezingen. En dat zal incidenteel niet zijn gebeurd. Maar ik kan je echt verzekeren dat ik elke vrijdag en zaterdag... Uh, uh, ik mag geen papperdag zeggen, maar dat ik mijn papperdagen heb gehad. Waarom mag je geen papperdag zeggen? Nou, vrienden zeggen altijd, je, je bent altijd papa. Je bent uh, zeven dagen in de week papa. Ook al ben je er niet, maar je bent altijd <lacht> en papa. En wat voor papa ben jij? Ja, oh ja, jeetje, wat voor papa ben ik? Uh, ik ben eigenlijk uh, een hele makkelijke papa, denk ik, die uh, best wel veel met die kleine jongen doet. Ik probeer altijd in die twee dagen uh, iets leuks met hem te doen. Of naar het zwembad te gaan, of uh, hij is gek op, op treinen. Nou, ik ga soms wel eens helemaal met de trein naar Den Haag toe. Uh, en dan neem ik hem mee. En dat, dat is voor hem een uitje, dat vindt hij prachtig, die trein. Vorige week zijn we, uh, zijn we met de, de fractie uh, naar de Efteling geweest. Nou, dan neem ik hem mee. We gaan met z'n tweeën naar de Efteling. Met de, hele, met de hele fractie. En uh, de, ja, dus kortom, ik probeer elke vrijdag en zaterdag... probeer ik in ieder geval één keer in die twee dagen wat leuks met hem te doen. En is er een groot verschil tussen Hero Brinkman de, uh, Br Hero Brinkman de papa... en Hero Brinkman de politicus? Jeetje, wat een moeilijke vraag. Nou ja, ik, ik, ik doe me gewoon niet anders voor dan dat ik ben. Maar uh, volgens mij niet, eigenlijk. Nee. Nou, als politicus ben je. Ik, wel... Je bent een kind aan het opvoeden, dus dat is even een groot verschil, natuurlijk. Maar uh, nee, wat betreft. Uh... Zoals ik ben, zoals ik in de afgelopen weken speel je toch rechtlijnig. Ja, je zegt van nou, dit is de wet en zo ja, moet het gebeuren. Ik weet wel waar je naartoe wil? Ja, oké, okay, ik geef het toe. Ik ben af en toe een beetje makkelijk tegen die jongen. <laughs> dat wou je toch horen? Nee, dat, weet dat ik. is ook zo. Nee, het is ook nee, zo, ja. het is waar. Heren Brinkman in gesprek met Patrick LoDiers. We gaan naar Calgary, daar wordt geschaadst de man uit Twente, Wouter Oldeheuvel. Uitlosser, inderdaad. Uh, 24 jaar is hij. Alweer zijn zesde seizoen bij de TVM-ploeg van uh, Gerard Kemkers. Altijd een beetje in de schaduw gestaan hè, van Sven Kramer, ook wel zijn een maatje. Binnen die TVM-ploegkramer is er dus dit seizoen niet bij. Olde Heuvel, Nederlands kampioen geworden allround voor het tweede seizoen op rij. Waarbij het EK viel hij al tegen eigenlijk, werd hij vierde. Waar iedereen verwacht had dat hij toch degene was die het Ivan Skobrev lastig zou moeten maken. Nou, daar slaagde hij dus niet in. En we hadden het er, er straks al over, zijn start van dit WK allround was met de twaalfde plek. Ook niet echt Juvenet, ondanks het feit dat hij een klein persoonlijk record reed. Hij haalde twee tienden af van zijn persoonlijk record op die 500 meter. Op de 5 kilometer. Met nog vijf uh, ronden te gaan. Want hij heeft er inmiddels alweer 3 kilometer op zitten. Is hij ook langzamer dan zijn voormalige ploeggenoot Koen Verwij. Rondetijden wel uh, binnen de 30 seconden. Continu net ook weer een rondje 29,8 seconden. 3 seconden en 12 honderdste ligt hij achter ten opzichte van Koen Verwij. Als die zo'n beetje die marge aanhoudt. zou een persoonlijk record er ook op deze 5 kilometer in kunnen zitten voor Wouter Oldeuvel. Die uh, uh, alweer ruim 3 jaar geleden in Calgary ook hier dus in Calgary na 6 minuten 16 seconden en 26 honderdste toereed. Dat is zijn persoonlijk record. Shane Dobbin, de zieke nieuw zeelander dat is zijn tegenstander, maar die volgt tot al op een bijna 4 seconden ten opzichte van Wouter Oldeheuvel. Dus ook Oldeuvel moet het alleen doen eigenlijk in deze race. En in die race is de achterstand op Koen in de afgelopen ronde weer ietsje opgelopen met 2 tienden van een seconde tot 3 seconden en 36 honderdste van een seconde. Door de buitenbocht heen uh, Wouter Oldeheuvel komt hier het eind weer op Gereden. Als hij naar het rondebord zou kijken wat rechts naast de baan staat, dan ziet hij een 3 staan. Hij weet dus dat hij nog drie keer 400 meter moet afleggen. Hij heeft er 3800 meter op zitten. 30-1 in de afgelopen ronde voor de eerste keer in de 30 seconden. En dan komt Dobbin, ondanks het feit dat de Nieuw-Zeelander dus niet helemaal fit is, toch ook gewoon weer dichterbij. Want die heeft een lichte versnelling doorgevoerd. en reed net een ronde van 29,5 seconden. En moet Wout Oldeuvel dus nog op zijn teller gaan passen om deze rit wel te winnen. En om eventueel een persoonlijk record te rijden op deze 5 kilometer. Nog twee ronden heeft hij af te leggen. De laatste twee ronden gaan even kijken. Nu in, want hij komt over de streep heen. de rolde ronde 34 En Dobbin die komt inderdaad verder en dichter, dichter bij. Want hij heeft een eindsprint ingezet. En weet de rondetijden naar de beneden te drukken. Deze Nieuw-Zeelander van 31 jaar alweer. Die een aantal jaar geleden overstapt van het inline skaten Waar hij voormalig wereldkampioen in is. naar het lange baan schaatsen ze toe. Omdat hij naar de Olympische Spelen wilde. En de slag die vorig seizoen in, uh, uh, want hij reed uh, daarmee. En dan komt hij dan aan op weg naar de bel. Dobbin zit er inmiddels al uh, zo goed als naast. En gaat het heft in handen nemen in deze rit. De verschillen met Koeverwij zijn uh, zo'n 4,5 seconden in het nadeel van deze rijders. Dus zit er, denk ik, ook net geen persoonlijk record in voor Wouter Oldeuvel. Die dan zee, geen best gevoel zal overhouden aan deze eerste dag van het wereldkampioenschap Allround. Want ondanks het feit dat Dobbin via Twitter dus liet weten dat hij niet helemaal in. ...in orde is, gaat de Nieuw-Zeelander in dat wit met zwarte pak hier de rit wel winnen van Wouter Oldeuvel. En dat gaat Dobbin doen in een persoonlijk record van 6 minuten, 15 seconden en 70 honderdste... ...voor Oldeuvel 6.17.44, de derde tijd tot nu toe. En er komt dus inderdaad ook tekort in die slotronden om er een persoonlijk record uit te halen. De derde tijd voorlopig tot nu toe voor Oldeuvel achter Koen Verweij en achter Shane Dobbin. Twee ritten nog te gaan... Homa Bukku gaat het zo opnemen tegen Rens Rottevel, En in de laatste rit is Ivan Skobrev tegen Jan Blokka. Had die Shane Dobbin ons toch een beetje tukken op zijn Twitter? Still sick ja, but, lijkt het een still beetje. still op. gonna push for some <laughs> fast times. Dat, dat, dat, dat, dat, dat deed hij toch best aardig nog. Iemand die dat, ziek dat, is. Laatste, uh, ja, dat laatste heeft hij inderdaad dan wel gedaan, dat, dat pushen voor, ja. uh, voor de Fast Times. Maar daar is hij inderdaad uh, wel aardig in geslaagd, uh, deze Shane Dobbin. Je vraagt je, dus, je, je, do je, vraag je dan ook af of dat misschien zomaar is. Hè? Dat ze dan uh, expres even een berichtje op Twitter zetten. Ook een beetje om Heuvel te intimideren. Uh, en ja, te zeggen van nou, hij is niet zo lekker in uh, Ja, verwacht ik van Dobbin niet zo 1, 2, 3. Hoor. Zijn 500 meter viel uh, ook wel, wel tegen. Maar uh, op karakter en uh, met de ervaring die hij heeft in het verleden. Het is een ervaren man, het is een dertiger. Niet ervaren dan in het lange baanschaatsen. Niet al tientallen jaren ervaren, maar wel dus in het skaten. Heeft hij zich nog uh, naar een uh, mooi persoonlijk record gereden. En de tweede tijd is dus voorlopig achter Koerwij. Ja, we gaan ons opmaken voor, uh, voor die hele belangrijke rit. Jan Blokhuizen tegen Skobref. Ondertussen Rens Rottevel. Is, da, is dat een beetje een moedje tegen Bokko nog? Want ja, dat, die deed het ook allemaal nou, niet zo'n van... best, hè? Nee, nee, ik had van Hawa uh, Bukku veel meer verwacht dan uh, de Noor in dit uh, seizoen laat zien. Het Europese kampioenschap viel al tegen met uh, de vijfde plaats. En op de 500 meter eerder vandaag reed hij uh, naar de zevende tijd, 35'90. Geen persoonlijk record was dat voor uh, Hova Bukku. En uh, daarna heb ik nog even staan praten met mijn Noorse collega. Van, ja, wat, wat is dat nou met, uh, met Bukku? Want we verwachten allemaal veel meer van hem in dit Sven zwenkamerloze jaar. Iedereen had verwacht dat hij een van degenen was die uh, zou gaan proberen dat vaandel over te nemen. Maar dat zat er dus niet in. En mijn Noorse collega die uh, wees zo naar zijn hoofd. Het zit in het koppie volgens hem bij Hova Bukku. Misschien kan hij de druk niet helemaal aan we gaan eens kijken wat hij gaat doen op deze 5 kilometer tegen Rens Rottevel. Ze hebben de eerste anderhalve ronde erop zitten. Rottevel moet nu inhouden op de kruising. Want er komt naast Bukko de kruising opgereden. Dat deed hij niet helemaal slim. Want dat had hij als hij in de bocht wat beter had opgelet. Misschien had hij dat in de bocht wel aan kunnen zien komen. Nu moest hij op de kruising een paar slagen laten lopen. En dat betekent dat Bukko, want hij had nou eenmaal voorrang. Komende vanuit de buitenbaan het heft weer wat beter in handen heeft genomen. En je ziet het ook weer terug in de ronde tijd van uh, Rottevel, Dat is een halve seconde langzamer dan de ronde hiervoor. En dat verschil zit hem dan uh, precies in het feit dus dat hij even moest inhouden op de kruising. Ze hebben er ruim een kilometer op zitten. Hova Bukku en Rens Rotterveel, beide langzamer dan de tussentijden van Koeverwij. Nou, als je dat dan zo hoort, dan ga ik muziek stiekem al een beetje opmaken voor dus die hele belangrijke rit, Jan Blokhuizen tegen Skobref. Dat hoor je zo meteen na het nieuws van één uh, uur. En zo meteen na één uur lust. En dus die hele belangrijke wedstrijd, Jan Blokhuizen tegen ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Tot zover de overnachting. Uh, volgende week is er weer een normale overnachting. Met uh, wie is dan de gast eigenlijk, vraag ik me eerst af. Job Cohen wordt hier gezegd. Waarschijnlijk komt er achteraan. <laughs> Spannend. Patrick Lodiers die is er volgende week weer. En meteen Simone Wijnands met lust.